So my son, and so I lost more than I had ever won, and honestly I ended up with none. It's so much nonsense, it's on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out.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 to need in my blood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 shit But it's too hard to say ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In Friesland zijn drie voormalige SP-leden opgepakt... ...op verdenking van valsheid in geschriften. De drie wilden in Gaasterland tegen de wil van het landelijk partijbestuur... ...meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart... Nadat het trio geen toestemming had gekregen, werd een kandidatenlijst ingeleverd met een vervalste handtekening van voorzitter Jan Marijnissen. Het partijbestuur kwam erachter en bracht de zaak in januari zelf naar buiten. De SP royeerde de drie leden. De burgemeester van Gaasterland deed aangifte van valsheid in geschriften. Het openbaar ministerie bekijkt nu of de drie voormalige SP'ers strafrechtelijk worden vervolgd. Met de PvdA valt te praten over een Nederlandse politiemissie in Afghanistan... ook als er 250 militairen mee moeten om de agenten te beschermen. Dat zegt PvdA uit lijsttrekker Cohen zondag in het KRO-tv-programma Oog in Oog. Volgens Cohen moet het wel volstrekt duidelijk zijn dat het geen militaire missie is. Vorige week vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer het kabinet onderzoek te doen naar een missie... om politieagenten te trainen in Afghanistan. De PvdA stemde tegen partij vond het plan te vaag en was bang dat het de deur open zou zetten naar een militaire missie. In Apeldoorn hebben koningin Beatrix en burgemeester de Graaf een monument onthuld ter nagedachtenis aan het koninginnedagdrama van vorig jaar. De burgemeester las de namen van de zeven slachtoffers van de aanslag door karstatus voor. Het monument is gemaakt door glaskunstenaar Menno Jonker. Het is een granietendoos in het gras waarin zeven lichtblauwe ballonnen van glas liggen die de slachtoffers symboliseren. Het herinneringsmonument ligt vlakbij de naald waar Tatus vorig jaar met zijn auto dwars door het publiek reed. Gisteren hield de politie in Apeldoorn een man van 31 aan omdat hij mogelijk de herdenking van vanmiddag wilde verstoren. Het weer vanavond en vannacht buien met kans op onweer. Koninginnedag start bewolkt in de middagzonnige periode. In het oosten een enkele bui. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS